Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Bij de bij Zierikzee worden twee duikers vermist. De melding van de vermissing kwam anderhalf uur nadat de duikers, twee vrouwen, het water in waren gegaan. De politie en de brandweer zijn onder meer met boten naar hen op zoek. Het is onduidelijk of het Nederlandse duikers zijn of toeristen uit het buitenland.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 Stemacteur en regisseur Bram Bart is overleden. Hij deed onder meer de stem van Bob de Bauer en Beertje Paddington. En hij was te horen in Disney Producties en op Discovery Channel. Daarnaast was hij een van de stemmen op de navigatie van TomTom. Tom. Drie weken geleden werd bij hem al vleesklierkanker geconstateerd. Bram Bart is 49 jaar geworden.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 Verschillende lopers zeggen juist dat ze door de organisatie de verkeerde kant op zijn gestuurd. De hele marathon, waarbij de lopers wel de goede afstand van ruim 42 kilometer liepen, is gewonnen door de Oekraïner Alexander Babarika. Dan nog het weer, bewolkte van tijd tot tijd regen, aan zee een krachtige tot harde zuidwestenwind. Het wordt 13 graden. Morgen klaart het pas in de middag wat op. Dit was het NON. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor knooppunt Hoevelaken 3 kilometer. Richting Amsterdam bij Bunschoten 4 kilometer op de A1. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen langzaam rijden over 7 kilometer. Van Zwor op de A28 naar Amersfoort. Bij Amersfoort 4 kilometer. Tot zover de verkeersing voor...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 En een lekkere openingspraat kan je niet krijgen. Stevie Wonder, part-time lover, opent het 7 uur. 7 uur alweer, Rudy. 7 ja. uur, ZFM Sanford, Paas Radio, voor 2012. CFM Race Radio, Pit Report, Report. En zo aan het begin van uur 7 gaan we weer over naar het circuitpark Sanford, naar Jaap Koper. En die is nog steeds bij de Zwiftjes. Hoe is het daar op ja. de baan, Jaap? Nou, uh, in ieder geval dat uh, Albert Kalf uh, nog steeds het uh, veld van 10 auto's uh, leidt. Uh, hij kreeg uh, die, uh, die compositie min of meer een beetje in handen. Doordat uh, zijn voorganger Jeffrey Rademaker bij het ingaan van de schijfvlag uh, even de auto leek uh, te verliezen, maar hij uh, corrigeerde hem netjes en uh, kreeg, ja, hield hem uiteindelijk nog een beetje goed op de baan. Alleen hij had zoveel meters uh, verloren daarop, dat Kallas uh, die, uh, ja, die meters die hij uh, achter had op, op uh, Jeffrey Rademacher zo goed uh, wist uh, go goed te maken, dat hij in het schuiflak, of eigenlijk min of meer daarna uh, bij het ingaan van de Renault-bocht uh, dat zo weer goed uh, wist te maken. En nu heeft al het de oudgediende de leiding in dit, uh, in dit veld. Uh, daarachter dus die uh, en daarachter Kim van den Berg. Uh, dan vinden wij uh, Tommy van Erpen op de vierde plaats. En op uh, de zesde plaats. Dat is ook nog wel een uh, interessant uh, verhaal om hem uh, over te vertellen. Dat is Gerard de Nooy. Hij rijdt bij het uh, team van Michiel Blekenmolen. Maar uh, met die jongen daar is, een, uh, is nog wat mee. Hij uh, beweegt zich voort in een, in een rolstoel. En hij doet gewoon uh, mee alsof er eigenlijk niks aan de hand is. Het is uh, racen zoals een van de verslaggevers. Hebben ze uh, hier in het mediacentrum zei, Het is races race zonder voeten. En, ja, ik, uh, ik heb hem er nog niet helemaal precies in uh, verdiend. Ik uh, moet hier ook eerlijkheidshalve zeggen. dat ik dat uh, in de vlucht heb uh, meegekregen. Maar daar uh, zal daar in de loop van uh, dit seizoen. nog wel een keer aandacht aan uh, worden besteed. Op de manier hoe deze man. zeg maar zijn sport uh, bedrijft. Want dat is natuurlijk wel uh, bijzonder. als je uh, in een rolstoel zit. maar toch uh, gewoon. Uh, in een auto gaat uh, plaatsnemen. En ja, hij is waarschijnlijk niet. Uh, niet echt de enige. Uh, we weten ook dat bijvoorbeeld Weilen uh, Kleeroyazoni uh, dat ook nog, uh, nog deed. En uh, bijvoorbeeld Alessandro Z Zanarbi uh, heette uh, de man uh, die uh, toen op de Lausitzerin uh, zo verschrikkelijk uh, gewond uh, raakte aan zijn beide benen en daardoor ook zijn beide benen moesten worden afgezet. Is ook een man uh, die uh, datzelfde probleem heeft. Ja, en uh, hij heeft uh, uh, ook zeg maar kilometers uh, gemaakt. En terwijl ik dit zeg, is uh, de wedstrijd. De is inmiddels uh, tot een einde gekomen. Alf de... Kalf, uh, Kalf uh, wint de wedstrijd voor uh, Jeffrey Rademaker. En daarachter zal ongetwijfeld de nummer 3 Kim van den Berg met de bloemen en de bekers ook ervan doorgaan. Uh, alleen, daar is nog een beetje te wachten op. Het scherm geeft het niet aan. Uh, zou even goed nog, dat daar nog een behoorlijk verschil is tussen de nummers 2 en 3. In ieder geval, uh, daarachter vinden we dan Tommy van Erpen op nummer 4. Maar nu komt Kim van den Berg echt de, de hoek om zijn, om het maar zo te zeggen. bij Arie luijendijt Bocht. Uh, uh, is, is inmiddels uit en ook zij heeft nu het zwart-wit geblokt uh, te zien uh, gekregen. En daarachter vinden we dan Tommy van Erp, de zoon van uh, de, ja, de welbekende uh, auto-engineer van Peter van Erp, die bij Spijker en in een wat eerder verleden bijvoorbeeld bij de DTCC actief was uh, bij onder meer Lexus en bij Mitsubishi. Uh, dat team wat toen uh, bestond uit Albert Kalf en Tim Coronel. Ja, wel blijft de tijd, zou je bijna kunnen zeggen. Maar goed, het is uh, in ieder geval wel zo. Uh, het uh, is ook... Uh, fijn om te weten voor de mensen die uh, eerder uh, deze ochtend uh, Lisette Braams onderaan uh, de Huguenolse bocht hebben uh, zien uh, staan, of uh, eigenlijk onderaan de uh, Hunsrug bij het uitkomen van de Huguenolse bocht, dat die gewoon overeind is uh, gebleven met de auto uh, de aandrijfars uh, is uh, gerepareerd, maar ze wordt er uh, tiende mee, maar ja, of uh, een Lisette Braams daar blij mee is uh, dat is nog, uh, nog een ander verhaal er is nog een hele wereld da daarin nog uh, te winnen, uh, voor, uh, voor Lisette Braams, en en dat, uh, dat zijn dan de tien auto's die het hele spul uh, compleet maken. Uh, dat was, uh, zeg maar, de tweede wedstrijd van de Vormido's Cup. Ja, nu het uh, nieuwe auto's zijn, is het uh, spannender geworden, Jaap, of niet? Nou ja, daar is uh, eigenlijk niet echt. Uh, met, met deze regen is daar niet echt veel van te zeggen. Ik bedoel, uh, het, het veld is behoorlijk aan elkaar getrokken. En met tien auto's, ja. Het is uh, niet echt, uh, het houdt niet over. Ik bedoel, uh, je zou dan meer uh, ja, wagens in het uh, veld moeten hebben. En er moeten andere omstandigheden zijn. Dan uh, zou je er wat meer uh, van kunnen zeggen. Nu is dat niet, niet uh, ja, de goede rijders komen door dit om, omstandigheden toch uh, naar boven uh, drijven. En in dit geval is dat uh, Albert Kalf. Die heeft uh, wel laten zien dat hij, ja, doordat hij al zoveel lange ervaring heeft, uh, deze wedstrijd uh, naar zijn hand uh, kan zetten. Dus uh, zeg het maar. Nou, doe de groet aan alles en feliciteer hem maar, hè. Ja. Oké, okay. dankjewel Jaap Koper vanaf Circuit Park Zandvoort. Zo dadelijk de hoofdrace van vandaag, ja. We hebben het over de GT race. 13 teams en 25 rijders die uh, verschijnen aan de start. Het ritme van Zandvoort. Van Stanford met nieuwe muziek DJ Fresh, Rita Ora Hot Right Now Ja, juist is de Swift Cup ten einde gekomen Op circuitpark Stanford. mooie overwinning Voor Allard Kalf, nogmaals Van harte gefeliciteerd We gaan ons dus opmaken wat ik ook zojuist al vertelde Voor de Dutch GT En daarin een team bestaande uit Tim Coronel en Thomas Arends zijn natuurlijk heel benieuwd hoe ze het er vanmiddag van gaan afbrengen. In ieder geval spraken onze verslaggevers met Tim Coronel. Op het moment van het opnemen moet ik je, je eigenlijk ook feliciteren met je verjaardag Tim. Ja dankjewel, dankjewel uh, weer een jaartje wijzer zeggen ze. Ik hoop het niet hoor, maar uh, dat zeggen ze wel. Uh, ik vind, als ik kijk naar het team wat hier in elkaar gezet is, dan vind ik het eigenlijk wel een heel leuk team van allerlei mannen die je om je heen hebt verzameld om dit seizoen Dutch GT te gaan rijden. Ja, ik moet eigenlijk wel zeggen dat, uh, kijk, uh, GT4 kampioenschap is natuurlijk de koningsklasse in Nederland. En uh, het is natuurlijk fantastisch dat een dealer als Nissan zo daarin is gestapt. Hè. De eerste dealer officieel en uh, twee fantastische auto's heeft weten neer te zetten, wat natuurlijk magische auto's zijn om te zien. Uh, Image-wise natuurlijk uh, leuk, maar ik kan je ook vertellen, qua rijen, nog veel leuker. Ja. Je zegt het al, een team, een team met drie heel ervaren coureurs en dan één debutant erbij en die weer wordt aan jou toebedeeld. Is dat een mooie taak voor je om die jongen helemaal wegwijs te maken in de autosport? Ja, het uh, initiatief van Playstation met Nissan om te zorgen dat iemand vanuit de luie stoel, zoals ik het dan maar zeggen, achter de computer vandaan uh, in het GT4 kampioenschap mag rijden. Ja, dat is natuurlijk de grootste uitdaging die je maar kan hebben. Uh, met Coronel Racing hebben we natuurlijk al meerdere jaren kampioenen gemaakt uh, ja, die nog eigenlijk niks konden en ik, ik vind het magisch leuk om uh, als mentor te spelen voor, uh, voor Thomas want het is een leergierige jongen en uh, nou, ik, wil, uh, ik wil er graag bij zijn en uh, deel van hebben uitgemaakt om te zorgen dat hij aan het einde van het seizoen sowieso een keer een bloemetje haalt. Ja, sowieso een bloemetje, het liefst samen met jou hè. in de, in de, in de, in de hoofdrace dat je met z'n tweeën rijdt, maar in die individuele race, waar ga je dan voor, voor jezelf? Ja, tuurlijk ga ik voor mezelf. Hè? Ik bedoel, uh, daar zijn we racers voor en uh, egoïstische bastards. Ja. Uh, nou, we, we, kijk, we, we hebben wel ontdekt dat we nog wel wat werk aan de winkel hebben. Maar dat is helemaal niet erg, want uh, dan heb je altijd nog wat te groeien. Uh, in de individuele races uh, ga ik mijn naam zeker eer aan doen. Uh, ik denk dat we nu in het begin uh, vooral even set-up moeten gaan zoeken. Dus we zullen af en toe nog wel een paar vegen op het asfalt neerzetten. Maar zodra we die hebben, dan, uh, ja, dan gaan we er echt voor. Ja, je broer, dit seizoen al een aantal podiums. Ik... Ik ga er vanuit je, hem overtreffen. <laughs> nou, euh, nou, Dakar kan hij me sowieso niet meer overtreffen wat mij betreft. Hè? Maar euh, nee, Tom doet het ook fantastisch. En euh, Afgelopen weekend natuurlijk weer mooie prijzen meegenomen. BMW tegen die Chevrolet is prachtig. Uh, ja, Ik moet dat uh, op zijn minst even naden. Maar ik, eerlijk is eerlijk, ik weet waar de, hoe de stand staat. Uh, hem even naden gaan we dit jaar niet. Maar ja, daarom zijn we tweeling. Hij mag het nu even, dan pak ik hem straks alweer. Dat is wel een leuke uh, gezonde rivaliteit tussen, tussen de twee broers. Ja, dat is één wat zeker is hoor. Deel 1 van het interview met Tom Coronel. Team Coronel is het hè. Uh, Zometeen deel 2 van dat interview. Uh, wat weer betreft, ja het, uh, het helaas, de zon gaat niet opeens schijnen. De zon komt niet achter de wolken vandaan. Uh, blijft het blijft de hele avond uh, blijft het, uh, bewolkt en uh, valt geruime tijd regen. Het is um, tien voor half vier en hier is Dan Vokelburg. Zanger die weinig mensen kennen, maar hij heeft heel veel pareltjes geschreven, waaronder deze. Missing You, je Daniel Volkenburg bij CFM. Net hoorde je deel 1 van het interview van onze verslaggevers met Tim Coronel. Hier is deel 2. Even nog wat anders, want ik zag in de, in de loop ernaartoe, zag ik ook iets over een elektrische Nissan. Dan heb ik toch weer zoiets ja. Van, van... Ja, je bent daar toch uh, heel erg gefascineerd door. En met name dat verhaal wat je toen van de zomer hebt afgestoken. Wat ik ook overigens heel erg uh, leuk uh, gevolgd heb op Radio 2. Dat, uh, dat blijft je toch... Uh, ja, dat, dat laat je niet allemaal los. Nee, niet. En als we allemaal een beetje mij kennen, denk ik dat iedereen wil weten dat ik nooit opgeef. Ik ben natuurlijk nog steeds bezig om het te realiseren. En het kan ook. moet alleen even de batterijen hebben. En eigenlijk door dat elektrische verhaal uh, ben ik ook eigenlijk in contact gekomen met Nissan. Uh, omdat ik natuurlijk een beetje de elektrische ambassadeur ben. Uh, om het van dat geitenwolle sokken verhaal naar sexy te brengen. En daar, daar hou ik ook wel van. Uh, dus ja, ik heb de eer maandag om uh, met de elektrische lief uh, een demo te hier op Zandvoort. En dat vind ik ook wel, uh, wel heel integrerend. Want dat krijg je niet zomaar. Nee, want daar zit denk ik ook weer, uh, jouw kennende. Jij, jij houdt dan van uitdagingen. En dit is dan toch weer een, ja, een uitdaging. Ja, dit is. Uh, nou ja, ook voor het publiek vind ik het mooi om te laten zien. Je moet niet vergeten. Kijk, eerlijk is eerlijk. Ik ben niet bij het duurzame uh, gekomen omdat het groen is. Nee, ik ben erbij gekomen omdat een elektrische motor veel meer kracht kan leveren. dan een conventionele motor. Daardoor ben ik er gekomen en per ongeluk werd het daardoor ook duurzaam. Maar uh, mijn eerste insteek is dat ik gewoon een holshot in mijn rug wil voelen en dat ik gewoon sneller wil zijn. Want mijn elektrische buggy is sneller dan mijn gewone buggy. Um, dus ja, maandag gaan we ook een show weggeven met uh, elektrische lief. Nou, dan zou je echt zien dat dat ding echt afschiet. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Maar het verhaal van de elektriek. Je wil het dus van groen naar sexy brengen. Nou, dat, dat, dat... Nee, van geitenwolle sok ja, naar sexy. Ja, ja, ja, ja. Sorry, geitenwollen. En, ja, en, en daarbij wordt het ook groen automatisch. Ja. Ja. Ja. Ja, duurzaam. Het lijkt wel zo dat het op je voorhoofd ook getatoeëerd staat. Ja, laatste tijd word ik daar wel heel veel mee geconfronteerd. Uh, leuk. Een leuke bijkomstigheid natuurlijk. Uh, en dan ga je er ook steeds verder in verdiepen. En dan merk je ook wel. Dat dat echt wel nodig is voor de hele wereld. En uh, gelukkig zijn we in Nederland daar uh, best wel heel erg druk mee bezig. En ja, daar zitten commerciële kansen. Ja, kijk, ik, ik, ik verdien er niks mee. Uh, het enige wat ik ermee verdien is meer snelheid. Zo zie ik het dan maar met de elektrische buggy. Um, en ik denk dat het een hele grote boost aan de elektrische mobiliteit gaat geven. En uh, ja, dat vind ik een uitdaging. Want in 2010 was ik de eerste man die het ooit heeft gehaald in zijn eentje, dat Dakar. En ja, ik wil eigenlijk ook wel de eerste man zijn die uh, hem elektrisch haalt. Want uh, ja, dat is toch magisch om te laten zien aan de wereld. Ja, dan gaan we weer even terug naar, uh, naar het conventionele verhaal. Uh, dit seizoen, uh, Willem zei het al, je gaat natuurlijk in de sprintrace voor je eigen kansen. Maar uh, als je naar het totale plaatje kijkt van, uh, van het team op zich... Ja, mooie setting. Hè? Nou, Sander ken ik natuurlijk uit het verleden, altijd al mijn teamgenoot geweest, dit jaar ook weer. Echt super dat hij erbij is. Bertus Sanders heeft uh, vorig jaar al, uh, ook voor ons gereden in de Radical, dus die uh, ken ik ook heel goed. Die is ook een fantastische jongen, ik denk dat we van dat team heel veel kunnen verwachten. Um, ja, het, het is mijn taak om te zorgen dat uh, Thomas Arends natuurlijk uh, goed naar voren komt. Dus uh, mijn eerste prioriteit is om, uh, om hem op lijn te hebben en dan daarna kom ik wel voor mezelf. Gaan we nog even naar het andere van je, de Suzuki's met de talenten. Welke gaan we dit jaar zien bij je? Nou, we hebben vier hele mooie rijders, allemaal verschillende rijders. We hebben Tommy van Erp, een heel gepassioneerd jonge mannetje, waarvan we denk ik veel kunnen verwachten. De laatste races vooral, hij moet nu nog even wat leren. Uh, dan hebben we Je uh, Jeff Rademaker. Uh, die gaat voor het kampioenschap. Daar gaan we ook voor. Dan hebben we nog uh, Stefan Beelen. Uh, een leergierige jongen. Die denk ik achter Tommy aan uh, ook een snelle leercurve zal doen. Ja, en eentje uit de hoed Dat is uh, Moskov. En uh, ja, Die gaat ook ver komen. Dus als team denk ik dat we dit jaar uh, in de Suzuki's veel bloemetjes gaan halen. En, ja, en als ik eerlijk ben. Als ik zelf op het podium sta. Dan doet het me niet zoveel. Maar als hun er staan. Nou, dan heb ik echt kippenvel in het raadje. Dus uh, ja, daar ga ik voor. We zullen het zien. Dankjewel voor uh, de bijdrage. Graag gedaan. 2012 en ZFM Zandvoort is er live bij. De paasraces hier op het circuit in Zandvoort. You're the go west! And we close our eyes. ZFM Race Radio Pit Report, Pit Report. Ja Rudy, we schakelen weer over naar het circuitpark Zandvoort. Niet naar Willem van Dessen, niet naar Albert Vos, niet naar Riaapkoper. Koper, maar wel naar de circuit-speaker Rob Petersen. Goedemiddag Rob. Hi Rob, goedemiddag. Hallo, nee, daar zijn we weer. Welkom ja. in de uitzending bij CFM. Jij uh, verzorgt het hele weekend uh, vanuit de toren de verslaggeving uh, zeg maar, over de speakers. En ja, hoe uh, ervaar je dit weekend? Ja, een beetje nat in ieder geval. Het was zaterdag nog wel redelijk weer. Maar ja, vandaag is het toch wel behoorlijk nat allemaal. Maar er zijn heel veel mensen afgekomen op de kruis van de Juliette dus, dus dat is op zich wel mooi. Het is best wel uh, behoorlijk druk, zeker voor dit weer. Maar ja, dit, dit weer is natuurlijk niet echt geweldig. Dus je ziet toch in de loop van de dag dat het langs verandering te vinden wordt. En, nou, hebben we hebben nu even pauze. Dienst de, uh, Sanders die optreedt, uh, een van de sponsors, heeft dat geregeld. Dus hebben we voor de hoofdtribune ja, uh, heel gezellig muziek. En we uh, hebben voordat we aan het hoofdnummer gaan beginnen. Ja, we hebben toch heel wat uh, spektakel gezien de afgelopen races uh, op het circuit. En met name natuurlijk door het natte weer van vandaag. Ja, het natte weer zorgt voor uh, ja, lastige omstandigheden voor de coureurs en uh... Ja, dat betekent inderdaad meer spektakel, dat wel. En uh, ja, goed tot nu toe is alles redelijk goed gelopen. We hebben één uh, crash gehad waarbij uh, de vrouwelijke coureur toch even naar het ziekenhuis moest uh, ter check-up. En dat, uh, ja, dat soort dingen kunnen gebeuren. Maar we hebben gelukkig allerlei veiligheidsmaatregelen die uh, ernstige geval tegenhouden. Dus uh, het gaat goed allemaal. Oké, okay, weet jij hoe het uh, met haar afgelopen is? Nou, ze is uh, naar, de, naar haar toe toegebracht met de ambulance voor een check-up. Omdat ze, ja, ze een hele nare crash had eigenlijk. Zij, zij crashte in de ...maar absorbeerde eigenlijk in één klap en dan krijg je heel veel G-krachten te verwerken. Dat dus stapten wel zelf uit, maar toen was het ook het, uh, gelijk allemaal over. Dus uh, er moest het toch even worden afgevoerd en vandaar dat het vanuit het ziekenhuis is om alles te laten controleren. Rob, zo meteen hebben we eigenlijk de hoofdrace van vandaag, de Dutch GT. Ja, klopt. Kan je daar wat over vertellen? Nou, het, is, het wordt heel spannend. Het is uh, het hele weekend al. We rijden natuurlijk op een nieuw soort banden in het uh, Dutch GT-kampioenschap. En dat betekent gewoon dat alle auto's eigenlijk hetzelfde probleem hebben. We hebben met name gemerkt dat de BMW's, waarvan er veel van zijn, toch wel nodig nodige problemen hebben na 25 minuten racen met de banden. Ja, en deze halfrace is al voor 50 minuten. En dat betekent gewoon dat je nu een situatie krijgt die nog niemand eerder bij de hand heeft gehad. Plus dat we regen hebben. Dus het wordt een kleine, kleine loterij. We weten nog niet wat er gaat gebeuren. En je krijgt natuurlijk ook tijdens deze race de rijderswissels, behalve voor, voor één auto, begrijp ik. Ja, we hebben één coureur die rijdt alleen, dat is de Engelsman Christopher Stockton. Die, die rijdt het hele stuk alleen, maar ook hij moet naar binnen toe. Hij moet verplichte tijd stilstaan. Alle coureurs moeten dezelfde tijd stilstaan. En in die periode kun je dan van rijden wisselen. En als je alleen rijdt, ja, dan heb je de dus situatie dat je gewoon gezellig binnen kan komen, een glaasje water drinken en dan weer verder kunt gaan. Nou, het wordt een spannende race over 50 minuten. En we gaan hem natuurlijk live volgen en live zien op de televisie. Want ja, uh, jij bent vandaag ook te horen op de tv bij CFM. Ja, CFM, op de kabel zitten wij op digitaal kanaal 40, zitten we de hele, hele dag eigenlijk, kunnen de mensen alle beelden zien en alle geluiden vanaf het circuit. En als ze nu dus de kabel aanzetten, dan zien ze daar Dean Sanders optreden op het ons eigen podium. Dus best wel leuk eigenlijk. Oké, okay, is dat het podium waar de coureurs ook gehuldigd worden, waar die optreedt? Ja, en dat is het podium waar alle coureurs iedere keer gehuldigd worden. En daar zit Dean Sanders nu zijn beste beentje voor. Hij is lekker aan het zingen. We hebben er straks dat jaar een schiet, op het podium gehad die wat prijzen uitreiken. Kortom, ja, er is wel van alles om te doen. Hartstikke leuk, weer een spectaculair en goed weekend voor het circuitpark Zandvoort. Ik wens je zometeen nog heel veel plezier met de hoofd race van vandaag. En bedankt even voor je tijd, Rob. Oké, okay, uh, Rob en jij succes met het programma samen met Rudy. Ja? Ja, dankjewel, dankjewel en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Da. Dat, dat was Rob Petersen uh, vanaf het circuit Park Zandvoorts.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 Als je me mata Ai, se eu te als je ai, se eu te pego Delícia, als je você me mata A falar, nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te quero, ai, ai, se eu te quero, delícia, delícia, assim você me mata. Als assim me me verlaat, dan ga ik naar de kant me Hey, Sergio Michel Telo! Op ZFM zometeen weer live naar het circuit. Willem van Densen hoor je zometeen! Rubber Lover, en over Rubber Lover geloof Ja, <laughs> snap je, hebben van Ja, oké, ja, oké, ik begon het te lachen. <laughs> wat een geweldige muziekhuizen, Rudy. Ja, wat hebben we Willem van deze aan de telefoon. Willem, zo meteen de Dutch GT. Ja, dat klopt helemaal. Ik ben net even op de kit geweest, nog even. Ik heb daar nog even genoten. En ja, nu zijn Dutch GT, die zijn opwarmer onder uh, begonnen. Het ging ze anders, het droog dat hebben. Ja, de auto voorop... Uh, die luistert uh, lekker met ons, maar Robin, de groeten uh, van ons, van Signe Wernhoer, hou ze op de baan. Ja, Dutch GT uh, onderweg, uh, zoals ik zeg, uh, voor de 50 uh, minuten race. Uh, ja, op Pol uh, vertrekt de uh, equipe van Phil Bastiaans en uh, Jan Lammers, als ik het goed zag net uh, is het... Uh, ...veel Bastiaans, ja, die het eerste deel uh, voor zijn re rekening neemt. De auto op de tweede plaats, ja dat is de Camaro van uh, Duncan Huisbaan en uh, Max Braams. Daar zag ik uh, Max, kleine Max achter het stuur. Van de derde positie uh, vertrekt uh, de BMW met uh, de kansioen daarin. Dat is uh, Ricardo van der Ende die samenrijdt met Minky Katzberg. En van plaats vier uh, vertrekt Harry Zumbrink met Ferdino Kool. Oké, okay, ja, kijk, ik kijk even naar uh, plaats uh, nummer 13, helemaal onderaan het uh, veld. Tim Coronel en uh, Thomas Arends. Dat nou, klopt, Tim, ja. Tim, uh, Tim hebben we inmiddels uh, in de uitzending gehoord. Uh, hoe ja. komt het zo dat hij helemaal achteraan staat? Ja, het is een nieuwe uh, ontwikkeling natuurlijk ook. Uh, die auto. Ik weet niet uh, wie de kwalificatie gedaan heeft voor deze race. Ik neem aan dat uh, Thomas uh, dat geweest is. Nou, Thomas, een uh, verhaal apart. Uh, dat bedoel ik niet uh, negatief, maar uh, ja, een jongen. Uh, die uh, eigenlijk zijn debut uh, heeft hier. Jong ook uh, in uh, Nissan. Jongen uh, best goed op de karts. Uh, nooit raceervaring. En dan wordt in zijn uh, Dutch VT uh, ingezet. Ja, dat is toch wel iets anders. Hoe hij daar gekomen is. Uh, ja, met uh, online uh, spelletjes uh, Playstation. Uh, waar hij daar uiteindelijk uh, beste Nederlander in was. Uh, nou, dat werd gekoppeld aan uh, het Nissan uh, programma. Die gesponsord wordt door Playstation. En uh, hier is hij op de baan. Uh, ja, een jongensdroom. Uh, die waarheid voor is. Uh, voor die jongen. Maar die moet natuurlijk nog een heleboel uh, leren. Als je kijkt uh, tegen wat voor mannen die rijdt, uh, mannen met uh, bij elkaar misschien meer als duizend uh, jaar reiservaring en je komt hier voor zo'n eerste weekend en dan met zo'n auto, ja, dan... Uh, hij kan een taak en is uh, de doel heilhouden en leren, leren, leren. En dat uh, doet hij uh, wel degelijk. En dat aan de hand van uh, Tim Coronel. Je kan een slechter uh, leermeester hebben, toch? Ja, dat dacht ik ook. Zeker weten. Zo dadelijk de race over uh, 50 minuten. Hoe laat gaat hij uh, starten? Nou ja, ja, dat zal binnen nu en uh, ze gaan niet de tweede opwarmronde in. Dus uh, ja, dat gaat al uh, binnen nu en uh, twee minuten gebeuren, zeg maar. Oké, okay, nou dan komen we zo meteen naar het volgende plaatje. Komen we weer terug, zijn ze net in de race En horen we wie uh, het beste er vanaf heeft gebracht bij de start. Ja, tot zo. Graag, tot zo. Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile.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 So In de studio wordt hij vrolijk meegezongen hoor. Dan McLean, American Pie. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Het is tien minuten voor vier, we schakelen weer over naar het circuitpark Salvoort, naar Willem van der voor de hoofdreis van vandaag, de Dutch GT. Willem, zijn ze gestart? Ja, Dutch GT is inderdaad uh, van start gegaan. Ja. En één uh, man, ja, man moet ik ook zeggen, jonge man, ja, 19 jaar is hij uh, inmiddels, of net 18, Max Braams tweede uh, gepalanceerd met die uh, Camaro. Ja, die uh, kwam niet verder als uh, Audi, is eigenlijk uh, achter de 70 e wat problemen met de auto. Hij wist de pit staat nog uh, bereikt. auto staat nu in de pit En ja, eigenlijk daarmee uh, alle kans weg uh, voor de equipe uh, Max, uh, Braams en Duncan Huisman. Die het wel heel goed deed. Uh, ja, dat is de Porsche uh, met veel basie aan, uh, aan het stuur. De Porsche ook al zijn eerste en snelste weg. Had zich al als uh, beste gekwalificeerd. Maar hij komt nu de tas aan uh, door voor de tweede keer alweer. En hij heeft een aardig gaatje geslagen. Naar de man op uh, nummer twee. Dat is de uh, Chef Valette Kort. ...van de Kool Cole en Harri Daar zien we inmiddels uh, ja, de auto met nummer 1. Nou, nummer 1 op de auto betekent uh, zo uh, een in de autosport als de regerend kampioen. Dat, dat is de auto van uh, Ricardo, Benoem uh, uh, en uh, Nick Hans. We hebben de vier plaatsvinding vinden Jan Doors. We hebben uh, auto autodellen -auto samen met Calvin uh, Snoek. Oké, okay, als we dus uh, eventjes uh, kijken naar het veld op dit moment. Is uh, buiten Huisman en uh, Max Braams uh, weinig veranderd uh, zo na de start? Ja, dat klopt allemaal. Dat zijn er twee. Maar ja, ik bedoel, we hebben uh, een, uh, 50 minuten te gaan. Het is een race in de beginfase De baan is nat, uh, wordt steeds natter. Nou, als ik zo rondkijk, niet alleen de baan, maar dat is een ander verhaal. Maar we gaan uh, ja, uh, die race uh, verder uh, Volgen en ik ga ervan uit, zeker met de pitstops die op de bom zijn, waar we dan toch in ieder auto een andere rijder achter het stuur krijgen. En daarvoor na zeker ook nog enige verschuiving gaan krijgen. En met deze omstandigheden, ja... Uh, het is uh, lastig en tricky. En dat uh, 50 minuten lang, uh, ja, dat uh, kan niet zo zijn dat uh, alles blijft zoals het nu is. Nee, dat verwacht ik ook niet. Willem, we het straks uh, verder, verder verloop. Straks in uur acht alweer van CFM Race Radio. Graag tot straks. Tot zo.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 you feel it, oh yeah, before every day comes the night, And when you're blinded by the light, you can't see a thing inside, sit tight, sit tight, it'll be alright, oh!